Het is twee uur, Genee van Brakel met het NOS-journaal. President Saleh van Jemen is in Saudi-Arabië aangekomen voor een medische behandeling... en landde op een militair vliegveld en is naar een kliniek in Riyadh gebracht. Nieuws is bevestigd door een regeringsfunctionaris in Jemen... die eerdere berichten over een vertrek van Saleh nog tegensprak. De president raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De Deskundigen vermoeden dat Saudi-Arabië zal proberen te voorkomen... dat Saleh na zijn behandeling terugkeert naar Jemen. De president is al 33 jaar aan de macht... en weigert ondanks hevige protesten op te stappen. Ook druk van buurlanden heeft tot nu toe niets uitgehaald. Door het vertrek heeft de vice-president van Jemen... alle taken van Saleh overgenomen. In Maastricht is een man van 30 aan het eind van de avond om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens de politie in Limburg kwamen de daders zijn huis binnen en schoten hem dood. Zijn vrouw, die ook in huis was, is verder ongedeerd. De schietpartij gebeurde in het westelijk deel van Maastricht in de wijk Hazendans. De daders zijn voortvluchtig, de politie weet nog niet wat de aanleiding is voor de schietpartij. De brandweer in Tilburg is nog de hele nacht bezig met nablussen... bij een papierhandel die door een brand is verwoest. Het vuur brak afgelopen middag uit in een loods van het bedrijf... en sloeg over naar andere ruimtes. De dikke rookwolken waren tot kilometers ver te zien. Mensen in de buurt moesten ramen en deuren dicht houden... maar uit de meting is gebleken dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er waren bijna 200 brandweerlieden bezig om het vuur te bestrijden. Aan het eind van de avond werd het zijn brandmeester gegeven... Het nablussen in Tilburg gaat nog zeker tot in de ochtend duren. Het weer bijna overal droog. Alleen in het zuiden kans op een onweersbui. Overdag eerst droog en wisselend bewolkt. Aan het eind van de middag kans op stevige onweersbuien. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. De Raida Groenhart. Wat een, wat, een, wat een bewogen show. Dreigt het toch stiekem wit te worden? Seks tussen de oren. We zijn ons brein. Zijn we ons brein? En hoe zit dat met seksualiteit, met liefde en met relaties? Net had ik aan de lijn. En met net bedoel ik voor het nieuws. Rashid. Um, die uh, vertelde dat hij uh, homoseksualiteit en transseksualiteit en alle andere vormen van seksualiteit die uh, iets minder, ietsje minder gangbaar zijn... dat hij die besmettelijk vindt. Besmettelijk. Donna, goedenacht. Ja, hallo. Goedenacht. Ik spreek met Donna. Hi, Donna. Ik wil reageren op Rachid. Mag. Zeg maar. En ik sta er niet helemaal achter. Kijk, hij zegt dat is besmettelijk. En dat er iemand later homofiel is geworden... Uh, iemand die een langer kent, komt erom dat die man uit de kat is gekomen. Ja, ik vroeg Wat aan Rachid, uh, ja, misschien kan het zijn dat hij altijd uh, al uh, homoseksueel is geweest en dat nu verteld heeft. Maar Rachid was echt van mening, uh, um, was echt van mening dat, dat, dat, dat voordat die vriend van hem um, in huis kwam te wonen bij een homoseksuele man, dat die echt hetero was. Zo nou, hij dat. kan hij, dat... hij niet weten. Nee, Door dat hij wel. komt uit Marokko, en het is een heel andere cultuur. Oh. Hij heeft daarbij neergelegd, maar hij denkt er nog steeds over. Terwijl die mensen er niks aan kan doen. Als je lesbisch bent en homofiel bent... dan, uh, dan is het gewoon ja, iets in de genen en daar kan je er niks aan doen. Dus het is niet, ik, ik zie er niet, niet in van besmettelijkheid. Nee, ik denk dat, uh, dat meer luisteraars... Uh, het met jou eens zijn, dan dat ze het niet met jou eens zijn. Vannacht, ja. vannacht hebben we het natuurlijk over seksualiteit um, tussen, de, tussen de oren. Seksualiteit in de hersenen. Jij, jij haalt net aan dat uh, Rachid uit Marokko komt en... en ja. Um, uh, nou, dat vertelde Rashid zelf ook. Ja. Hij woont zeven jaar Nederland. Maar waarom haal jij dat aan? Nou ja, ik, ik weet dat uh, Nederland een heel vooruitstrevend land is, net als Denemarken en Zweden. Uh, en ik weet dat, uh, in Marokko, denken ze er een beetje anders over. Ja, jij bent zelf... Er zijn mensen die er naartoe zijn geweest. En ik weet, uh, naar mijn ervaring, dat, dat er zo over gedacht wordt. Als we het chargeren, inderdaad. Jij bent zelf ook niet in Nederland opgegroeid, hè? Nee, ik, heb, uh, ik ben uh, geboren in het buitenland, in het Caribisch gebied. Ik Waar? heb ook nooit over uh, lesbi lesbiciteit gehoord en homoseksualiteit. Toen ik naar Nederland kwam was ik heel erg verbaasd, ik schrok ervan, maar ik ben wel zo open-minded om te weten dat het, uh, het werd me uitgelegd en ook door lezen in de bibliotheek en ook de school, dat die mensen zo geboren zijn. En ik ga er niet te moeilijk over doen. Oh. Ik vind die mensen mogen er zijn eigenlijk. Nou oh, wat fijn dat je belde om dat te vertellen. Ja. Nou. Als er mensen zijn die op Donna willen reageren... of die iets willen toevoegen of die iets willen tegenspreken... dat mag natuurlijk ook allemaal. 0800-1121. Mailen mag naar lust.bnn.nl. Donna, ik wil je bedanken um, dat je belde. Even Nog even nieuwsgierig. Je zegt, ik ben in het Caribisch gebied uh, ben ik geboren. Waar dan van het Caribisch gebied? In Grenada. In Grenada. Fantastisch. Ja. Ik ga kijken of ik een plaatje kan vinden, het zal niet meteen zijn, die, die even dat Caribische sfeertje erin brengt. Dan oh, breng ik je oh, toch... Oh, dat is niet mijn muziek, hoor. Nee, is het niet jouw muziek? Ik denk, nou ja, je bent verhuisd naar Nederland. Nu in de zomer is het goed te doen, maar in de winter ja, zijn dat toch koude winters. Ja, ik in Nederland, natuurlijk. Oh, dus je bent dan ge gewend aan de koude winters? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben al gewend hier. Ik ben al zo gewend hier, hoor. Ja. Oké, okay, maar ik mag dus geen Caribisch plaatje voor jou draaien? Oh. Nou. Uh... Ja, wat dan? Ik heb een heel andere collectie, mijn uh, cd-collectie. Uh... Nou ja, ik ga er gewoon even over nadenken. Blijf jij ja. lekker luisteren. Ik ben er tot vier uur. Ja. En als je iets Caribisch voorbij hoort komen... dan weet je in je achterhoofd, tussen je oren, in dat brein van jou... dat ja. ik hem stiekem een beetje draai voor jou, doen. Oké, okay. <laughs> okay. bedankt. Oké, okay, goeienacht. goeienacht. Dank. Ja, bij Lust komt iedereen aan het woord. En ik ben blij met uh, de uh, belles als Donner, maar ook met belles als Rachid, Want ik ben gewoon benieuwd wat voor meningen leveren er over het onderwerp. Seksualiteit, allerlei soorten seksualiteit. Zit er nou tussen de oren of niet? Straks bel ik met een transseksueel. Die me daar meer over kan vertellen. Maar eerst uh, gaan we eventjes een berg opklimmen, Crawling up a hill. Katie Malua. Just a slow train crawling up a hill So I stop one day to figure it out I'll quit my job without a shadow of a doubt Sing the blues that I know about My life is just a slow train crawling up a hill Minute after minute, second after second Hour after hour goes by Start to wonder why So here I am in London town A better scene I'm gonna be around The kind of music that won't bring me down My life is just a slow train crawling up a hill But here, minute after minute, second after second, I a slow Vandaag praat ik in Lus met jou over seks en hoe dat dan wel of niet tussen de oren zit. En je hebt er waarschijnlijk wel eens iets van gezien op televisie of iets over gehoord. Maar waarschijnlijk weet je niet precies hoe de vork in de stil zit. Ik ook niet. Mannen die vrouwen willen worden of vrouwen die liever een man zouden zijn. Hoe werkt dat precies? Vroeger zeiden ze, nou dat zit tussen de oren. Dat, dat praat je zelf aan. Je bent in de war. Wat een waanbeeld. Maar ik denk dat dat niet het geval is. Thomas, goedenacht. Hallo, goedenacht. Thomas, jij bent de coördinator van stichting Transvisie en jij was zelf ooit een vrouw. Dat is helemaal correct, ja. Op welk moment wist jij dat je geboren was als vrouw, maar eigenlijk als man door het leven wilde? Nou, dat is een heel moeilijk uh, proces geweest uh, in mijn geval, want we hebben het nu ook over een behoorlijk lange tijd geleden. En wat je weet is dat je je niet uh, comfortabel voelt. De wereld klopt niet voor je. En je bent, uh, ik was bijvoorbeeld, ik heb twee oudere broers, ik was eeuwig jaloers op ze en uh, ik kon dat niet verklaren, want ik werd zelf ook uh, goed behandeld. Alleen, ik werd natuurlijk, kan ik achteraf zeggen, als een meisje behandeld. Uh, het heeft echt wel heel het jaren geduurd voordat ik de connectie kon maken tussen mijn oncomfortabele gevoel en het gevoel dat het met seks maar nooit uh, klopte voor mij bijvoorbeeld. Mm. Uh, en dat ik echt uh, oncomfortabel was als ik in de spiegel keek. Allemaal dat soort dingen. Leg mij eens uit wat, er, wat dan dat onf, uh, oncomfortabele gevoel is. Je kijkt in de spiegel en, en wat gebeurt er dan? Nou, je zou je moeten proberen voorstellen dat jij, hè, ja? bijvoorbeeld... dat jij uh, uh, constant merkt vanaf morgenochtend dat iedereen jou behandelt als een man. En hoe dat voor jou zou voelen. En dat waar is, zit dat dan in? Uh, dat ze de deur niet meer voor mijn opa. Hoe werkt dat dan? Nou, dat ze, de deur, dat, dat ze überhaupt niet naar je kijken. Bijvoorbeeld, mannen vallen veel minder op in het straatbeeld. Dat is eigenlijk heel prettig, moet ik zeggen. Dat uh, kan ik je vertellen. Deze wereld gaat totaal anders om met mannen en met vrouwen. Ja. Ouders gaan anders om met meisjes dan met jongens. En uh, je voelt je dus voortdurend onbegrepen en gekwetst. Terwijl je aan de andere kant, zeker als je prettige ouders hebt zoals ik bijvoorbeeld. Mm -hmm. ...weet dat ze daar niet mee bezig zijn. Ze zijn niet bezig je te kwetsen of je te kleineren. En toch voelt het zo. Wauw. Jij was dat... jaloers op je broers, zei je. Enorm. Op wat voor soort dingen was jij jaloers? Dat zij mochten voetballen, bijvoorbeeld? Of... Nou, dat zij uh, altijd technische cadeautjes kregen. Oh. Maar ook gewoon überhaupt... dat Ze, uh, ze, zijn, ze waren ouder, hè. dus op een gegeven moment kregen ze natuurlijk uh, uh, baardhaar... ...en uh, lekker uh, puberjonge zweet. En ik... Uh, nou ja, ik ben echt wel eens stiekem uh, in hun kleren rond gaan lopen. Gewoon om, omdat ik, uh, ja, achteraf gezien denk ik, omdat ik gewoon uh, dat zo wilde zijn ook. Op een gegeven moment besluit je, ik wil man zijn. Hoe oud was jij toen je dat besloot? Toen ik het, uh, ik heb vaak met de gedachten gespeeld. Maar ik moet, moet heel eerlijk zeggen, er was in die tijd ook helemaal uh, heel moeilijk informatie te krijgen over... Behandelingsmogelijkheden. Ik wist nog wel dat er mannen waren die vrouw werden. Maar ik dacht, dat het, zie, je, zie je wel, zelfs dat is voor mij niet mogelijk. Uh, dus uiteindelijk ben ik in mijn werk vastgelopen. Bijna alle mensen in deze situatie gaan pas hulp zoeken als, als ze eigenlijk vastlopen. Heel vaak is dat zo. Bij mij was het uh, toen. Ik was toen 30 jaar al. 30 al. En wat ja. voor, hoe heette je als meisje? Ah, ik heette Gerry. Jij heette Gerry? Ja. Jij was 30. Wat voor werk had je? Ik werkte in de jeugdzorg. Werkte in de jeugdzorg ja. en op een gegeven moment ging het niet meer. Wat ging er dan niet meer? Ik zag geen toekomst meer voor mezelf. En uh, ik ben... Uh, ik zeg het, ik heb een heel prettige opvoeding gehad. Uh, ik, ik, ik kan ook niet zeggen dat ik nou zwaar uh, depressief was of suïcidaal. En toch zag ik totaal geen toekomst meer. Ik dacht, ik, ik kan niet verder. Ik kan, het, is, het is onmogelijk... Dat, dat ik verder zal uitgroeien tot een, tot een volwassen vrouw. Dat, dat, dat was zo, zo onbestaanbaar. En dat uh, maakte me zo, uh, zo angstig en afgesloten. En, en, en ja, toch wel heel erg down. En hoe kijk je naar je eigen lichaam als je in de spiegel kijkt? Want je had natuurlijk borsten een vagina. Aan. Ik probeerde uh, al die vrouwelijke elementen gewoon uh, liefst maar niet aan te raken. En in de spiegel keek ik keek, ik keek altijd uh, in mijn ogen, maar uh, het klopte nooit. Nooit naar het lichaam? Nee, ik, ik kan dit nu pas zo stellig zeggen, sinds dat ik weet... en dat is ook alweer uh, 23 jaar geleden hoor... hoe het voelt om, je, om jezelf te zien in de spiegel... en hoe het überhaupt voelt om jezelf te kunnen zijn. Hoe ging dat met jou met, met, met relaties en liefde? Want als je zo, zoveel afstand voelt van je lichaam... lijkt het me ook heel moeilijk om relaties aan te gaan of om liefde te hebben. Ja, nou dat is ook zo. Uh, ik heb daar, er zijn genoeg mensen in, uh, in mijn situatie van toen... die uh, er besluiten om daar maar helemaal niet aan te beginnen... en die uh, geen relaties aangaan. Voor mij was het eerder een beetje omgekeerd. Ik heb, uh, ik heb juist uh, wel seksuele relaties aangegaan... omdat ik, ja, misschien niet eens zo bewust, maar uh, wilde uitvinden hoe het nou allemaal zat. Bij ja. mij. Ging je en met mannen of omgekeerd. met vrouwen die relaties aan? Nou, beide. Met beide. Ja, en dat was uiteindelijk was het altijd een enorme uh, teleurstelling. Voor mij ook onbegrijpelijk, dat ik, Dat uh, ik bijvoorbeeld, Dat uh, is een, een hele persoonlijke herinnering, maar vooruit, dat ik uh, dat ik eindelijk uh, een keer uh, in bed belandde bij een man waar ik waanzinnig uh, op viel, waar ik heel graag bij in bed wou liggen. En uh, op een gegeven moment raakte hij mijn borsten aan en toen ben ik uh, uit bed gegaan en weggegaan. En ik heb het. Ik heb het pas veel na de hand kunnen begrijpen... want het was natuurlijk een, totaal uh, niet het soort gedrag wat ik eigenlijk verwacht had. Of zeker niet wat hij verwacht had. Dat je wegliep. Maar wat was er dan zo uh, shocking voor jou... toen hij aan jouw borsten zat? Wat gebeurde er dan toen? Nou, ik, ik, ik denk dat, uh, dat ik voor mijzelf, van binnenuit... was ik natuurlijk uh, de man die ik inmiddels ook al heel veel jaren ben. Uh, dus ik was als man, zat ik achter hem aan... Uh, op het moment dat wij dan met elkaar in bed belanden... en uh, hij helemaal niet... Uh, uh, dus hij mij op de meest uh, logische en onontkoombare manier... als vrouw benaderde. Nou, toen knapte er iets in mij waardoor ik dat gewoon niet meer kon. En ik ben weggegaan. Wauw. Vervolgens ga je traject in dat je met dokters gaat praten... en dat je ook echt die operaties aangaat. Hoeveel tijd gaat daar overheen? Van dat je echt van een vrouw tot een volledige man... Uh, gaat? Dat is helaas, moet ik zeggen, enorm afhankelijk van uh, de snelheid waarmee een ziekenhuis je kan behandelen. Dus het totale okay. proces duurt op dit moment echt jaren en het Jeetje. duurt jaren te lang. Je eetje. Ja. Een kinderlijke vraag, maar op een gegeven moment ga jij van een vagina naar een piemel. Hoe kan dat? Wat de eerste stap is eigenlijk, dan begin je met een hormoonbehandeling. Nou, die heeft, uh, als je als vrouw geboren bent, heeft dat een enorm effect. Je krijgt uh, baardhaar, je stem gaat omlaag, uh, op den duur gaat de vetverdeling anders worden. Je borsten je verdwijnen. Je geweldige inhammen op je, op je voorhoofd. En uh, uh, uh, vervolgens is uh, een heel belangrijke stap om die borsten kwijt te raken en een gewone, mooie, uh, lichtgewelfde mannelijke torst te krijgen. Is dat belangrijker, ja? Ja. Maar dan dat laatste dan, stukje, ja. Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat je een, inderdaad een, een meer mannelijk uh, geslachtsdeel krijgt. Heb jij dat? Uh, ik, heb een, ik heb een van de mogelijkheden die daartoe zijn. Ja, ik ben geopereerd. En dat is, ook, dat is fijn. Ik heb, maar ik heb bijvoorbeeld in mijn geval, ik heb, daar, uh, ik heb uh, dat pas uh, tien jaar na de borstoperatie, heb ik dat pas laten doen. Uh, nou ja, goed, uh, je hebt eigenlijk. Twee verschillende soorten operaties. Wat zijn er heel concreet uh, verschillen erin? In het ene geval krijg je eigenlijk een uh, vrij kleine piemel. Maar die is eigenlijk gemaakt van, uh, van de clitoris die je, die je hebt. Maar die door de hormonen meestal flink groeit. Oké, okay, wauw. En... Die wordt dan, nou ja, dat is een heel technisch verhaal, maar het is niet, niet het enige dat hij gegroeid is. Ze zorgen ook dat hij op een plek zit waar die hoort te zitten, dat hij er vrij uitziet. Uh, en dat er een uh, vaak ook een, een, een balzak en uh, een mogelijkheid van ballen wordt geconstrueerd. Nou, dan heb je een, een slagstel wat er zeker wel mannelijk uitziet. Maar uh, in de objectieve vaststelling uh, uh, is het een heel, heel erg kleintje. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet heel blij mee kan zijn. En dat mm. wil ook niet zeggen dat het niet uh, instrument is wat je bij seks kan gebruiken. En die tweede, uh, die en tweede, die tweede mogelijkheid is, uh, dat heet falloplastiek. Dan wordt er een penis geconstrueerd uh, uh, niet vanuit die huid die daar al zit, maar vanuit uh, uh, je eigen huid. Bijvoorbeeld je, je, je onderarmhuid of je bovenbeenhuid of, of allebei gecombineerd. Uh, en die heeft dan uh, de lengte van een, uh, nou, van een, van een gemiddelde uh, penis. penis in erectie ongeveer. Mm -hmm. uh, en die wordt dan, uh, dat is ook een hele mooie chirurgie natuurlijk... want die wordt dan uh, aangesloten op de op zenuwen en bloedvaten... Uh, die op die plek zitten waar de, waar die dan, waar de penis dan komt. Dus uh, dat is wel een penis die, waar ook gevoel in zit... Ik denk dat er veel mensen aan het luisteren zijn... die net als ik een groot deel van dit verhaal voor het eerst horen... en die zich toch afvragen... transseksualiteit, zit dat tussen de oren? Nou, het, het, het zit waarschijnlijk wel tussen de oren... omdat de hersens tussen de oren zitten ongeveer. Mm -hmm. Maar het is uh, uh, um, als de vraag is van... is het iets wat je jezelf uh, uh, inbeeldt en wat met een goede psychotherapie uh, of behandeling... Uh, uh, veranderd kan worden... dan moet ik zeggen, dat, dat is het niet. Dat is ook uh, uh, door de jaren heen in verschillende landen... Uh, zeker geprobeerd om via psychotherapie de gevoelens van... Uh, ik, ben, ik ben wel in een mannenlijf geboren, maar ik ben eigenlijk een vrouw of omgekeerd... om die te laten verminderen. Nou, dat is eigenlijk nooit gelukt. Uh, maar er zijn wel sterke aanwijzingen dat het, uh, dat het wel degelijk in de hersens zit... Dat er een, dus een, een, een onderdeel van de hersens uh, van transseksuele mannen en vrouwen anders is dan bij anderen. Ja. Als er luisteraars zijn die iets meer over het onderwerp willen weten, waar kunnen ze dan naartoe? www.transvisie.nu nu. Ja. Thomas, dank je wel en goedenacht. Ja, goedenacht. Dag. Seks tussen de oren hebben we het vannacht over en... Je hoort het. Ik ben nog een beetje stil van het gesprek. van dat Heel veel dingen gehoord die ik eigenlijk helemaal niet wist. Um, het is een heel breed onderwerp. Ik ben ontzettend benieuwd of uh, je thuis zit te luisteren... misschien in de auto en je wil reageren op het verhaal. Herken je erin? Um, heb je dingen gehoord waarvan je denkt... oh, dat heb ik heel anders ervaren? Of ben je het er helemaal niet mee eens met wat je net hebt gehoord? Dat kan natuurlijk allemaal. Je mag mij bellen. 0800-1121. 0800-1121.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 See the countryside You can be rich when you're poor, poor when you reach. It can be raining and I can make the sunshine. Sometimes you feel no hope While well, I've been there I've walked that lonely road Ooh. I took whatever devil offered me Because I knew that he would set me free Oh. We got the magic. We got the magic. We got the magic. Hey. magic. We got the magic. We got the magic. Robin Tik heeft het over de magic. De magic, de magic. En daarvoor belden we met uh, Thomas, die geboren werd als Gerry, Maar al vroeg voelde dat hij uh, door het leven wilde als een man. En uiteindelijk het uh, lange proces in is gegaan... om ook van uh, een vrouw naar een man te veranderen. En ik zei, jullie mogen bellen en reageren. Ik vind het altijd leuk als ik gebeld word. Yrit, goede nacht. Ja hallo, goeienacht. Irid, zeg Hoi. ik jouw naam goed? Ja, dat zeg je goed. Top. Ja. Ja, ik uh, heb verschillende dingen gehoord, best wel uiteenlopend uh, over seksualiteit en of dat nou tussen je oren zit of dat je nou uh, ervoor kiest of dat het besmettelijk is, wat echt bijna hilarisch is als iemand dat zegt, vind ik. Ja, dat was een, uh, een eerdere beller, uh, Rachid. Ja. Die echt, uh, die echt zei van, nou, uh, homoseksualiteit, dat, dat kan je oplopen. En uh, transseksualiteit ook. Ja, en ik geloof ook eigenlijk niet dat hij zegt dat, het, dat hij het normaal vindt. Of dat ze ook lief kunnen zijn. Ik vind dat echt zo'n onzin. Dat spreekt zichzelf een beetje tegen. Maar goed, ik denk dat de meeste mensen dat wel uh, zien als bijna grappig. Um, maar wat ik wilde zeggen is dat... Um, ik denk dat, dat er wel een verschil is. Dat er heel veel mensen tegenwoordig ook best wel hip zijn... als ze met iemand van hetzelfde geslacht wat uitproberen. De zogenaamde dat... lipstick lesbiennes. Zo noemen we die een soort leuke ja. meiden die aandacht willen trekken in de kroeg... door met hun beste vriendin te gaan zoenen. Hoe bedoel je dat? Ja, het dat is, dat is hartstikke hip. En dan hoor je er echt bij als je dat doet. Dus het is ook wel een soort van trend om dat te doen. Maar ik zei net ook al van... als je er echt voor kiest um, om... Uh, om een leven te leiden zoals jij voelt dat je bent... dan is dat niet een keuze. Ik zeg wel kiezen, maar dan kies je daarvoor... omdat je zo voelt dat je, dat je zo bent. En daar hebben heel veel mensen het heel erg moeilijk mee. Dan accepteer je het, bedoel je dat? Dan ja, is het niet een precies. kwestie van kiezen... maar dan is het een nee, kwestie van accepteren. je je bent. Waarom zou het een keuze zijn... als zoveel mensen het er zo moeilijk mee zouden hebben? Dan zouden ze toch heel makkelijk iets anders kunnen kiezen? Mm -hmm. Spreek en jij uit denk... eigen ervaring? Hierin? Nou, eigenlijk niet. Nee, ik heb wel in mijn omgeving mensen die... Um... Uh, van, ja, of homo zijn of lesbi En ik heb daar zelf ja, niet zo heel veel moeite mee. Zelf ben ik uh, ja, zo heter als het maar kan. <laughs> maar ik heb er wel een duidelijke mening over. Mm -hmm. En ik vind ook dat mensen heel vaak soort van net, net als doen, alsof ze het zeg maar, accepteren. Maar op het moment dat het in hun naaste omgeving gebeurt, dan ineens. Ja, dan is het ineens heel raar en dan voelt het niet goed. En, uh, dan wordt, ja, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het ineens moeilijk. Maar, Als het bij de buren is, is het oké. Okay. Maar niet in de eigen achtertuin. Ja, dat, nee. dat is nou ja, schijntolerantie, daar heb je het natuurlijk over. Daar, daar, ja. daar hebben we in Nederland absoluut last van. Ik ben heel benieuwd, want eerder uh, in de show... liet ik een fragment horen van Dick Swaap... Uh, de schrijver van het boek We zijn ons brein. Ja. En die is vrijstellig in uh, dat je inderdaad geboren wordt... Als, als, uh, nou, of als homoseksueel of als transseksueel, ja. maar bijvoorbeeld ook als pedofiel. En die is daar vrijstellig in. En dat, heeft, dat roept altijd hele heftige reacties op. Omdat, wat daarmee natuurlijk wordt gezegd, is dat: dat nou ja, dat is het ding en daar moet je het mee doen. Dat ze er ook niks aan kunnen doen, nee, bedoel je? Nee, en in het geval van homoseksualiteit uh, en transseksualiteit vind ik het minder heftig. Maar ja. als het weer gaat over pedofilie, dan vind ik het in één keer weer heel moeilijk. Dus het is ook een beetje een moeilijk onderwerp wat dat betreft. Maar die stelligheid waarmee Dick Swaap uh, dat, uh, dat, uh, dat neerlegt, sta jij daarachter? Van je wordt nou, gewoon geboren zoals je wel... wordt geboren? Ik heb zo'n boek niet gelezen, ik heb het wel doorgebladerd. Maar... En ik weet dat hij daar heel goed onderzoek naar heeft gedaan. Mm -hmm. En ik geloof zeer zeker dat het um, een soort van dwangmatig iets ook is van pedofielen, dat ze daar zelf um, geen controle over hebben. En dat maakt het ook een beetje eng, omdat mm -hmm. je, dan, ja, je, dat je dan een soort van iemand uh, niet schuldig bijna kan verklaren, zeg maar. Maar dat vind ik te makkelijk. Want ja dat, Dan kan je dat, dat is dat net zo goed, dan zou je net zo goed kunnen zeggen dat een, bijvoorbeeld een moordenaar, dat dat ook in zijn genen zit. Ja, want dat, uh, dat wordt ook gezegd, de criminaliteit ja. zit in de genen, zit in de genen, zit nou, in de genen. Nou aanleg, daar geloof ik wel in. Maar, aanleg wel? Ja, ja, ja, maar pedofielen, dat ga dat ik dan wel als een ziekte zien. En, uh, het is een pittig ja, dat, onderwerp hè? Ja, best wel. Omdat we maar, het ook breed pakken. Maar ja. het, is, uh, het is, dat vind ik zelf ook hoor, ik ben, uh, ik ben deze show lekker aan het maken. Uh, ja. Samen met iedereen die luistert. Nou, met jou op dit moment, met de producers. Ja. Het is een pittig onderwerp. Maar ik ga straks... en dan kijk ik eventjes um, op mijn blaadje... overschakelen naar uh, mijn collega's in Boyd's Bar. Die gaan het hebben over een iets minder heftig onderdeel... van liefde, seks en relaties. En of dat wel of niet tussen de oren zit. Namelijk jaloezie. <lacht> dus dan gaan we even <lacht> de andere kant op. Ook een onderdeel van liefde. Ben jij wel oh, ja. eens jaloers, Iriet? <lacht> Ja, ja, ja. Ik, ben... ik ben best wel jaloers. Ik uh, heb ook wel zo mijn jaloerse momenten. Ik kan er niks in doen. Nee, dat, nee, het zit tussen de oren. Het is niet aangeboren jaloersie. Maar het zit wel tussen de oren en uh, soms, soms kan je je daar niet uh, tegen wapenen. Hé, hey, dank dat je belde. Ja, graag gedaan. Blijf dank. lekker luisteren en um, bel nog eens. Doe ik. ik vind ik, leuk. Ik moet, ik moet even wat zeggen, want de reden dat ik eigenlijk nog wakker ben is eigenlijk omdat ik morgen zelf een hele spannende date heb. Ik kan gewoon niet slapen. Je hebt een date morgen? Oh, wat leuk. Oh, ik krijg meteen zo'n kriebeltje in mijn buik. Over lust gesproken en dat is echt pure lust. Dus dat wordt echt heel je heb, spannend. Je hebt morgen een lustdate? Ja. Nou, ik ja, vind eigenlijk... wil ik nog even kwijt. Ja, nee, heel goed, heel goed. Eigenlijk wil ik je uitnodigen om een volgende week... Uh, heel vroeg uh, om één uur begin deze show... om mij om vijf over één te bellen... om eigenlijk vanuit de eerste hand te vertellen... hoe jouw lustdate ging, Irith. Is dat een afspraak? Ja, dat is goed. Heel veel plezier morgen. Dankjewel. Oké, okay. en ik hoor je volgende week. Is goed. Fantastisch. Oké. Okay. <laughs> Goeiedag. Nou, fantastisch. Uh, je hoort het. Café Lust is nog geopend tot 4 uur. Al je verhalen zijn hier. Welkom. Eigen ervaringen, meningen, uh, vragen kan je me ook stellen. 0800 1121. Goed, en van een lust deed over naar jaloezie. Hoe speelt dat? Hoe leeft dat? Hoe zit dat? Uh, en zit dat tussen de oren? Nou, mijn vriendin in Bar, die denken er zo over. Boy Bar. Hey, en, en wat zit er nog meer tussen je horen? Zit dat tussen ja. je Ja, zo. Yeah. Ja, ja, heel erg. Ah, dat geloof ik ook niet. Nee? nee. Wat denk jij dan? Oh. Ik, denk, ik denk dat jaloesie um, een vorm is van onzekerheid. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik heb een relatie van 17 jaar. En in het begin was ik heel onzeker en heel erg jaloers. En op een gegeven moment, als je zeker bent van oké, okay, dit, dit, dit is hem of dit is er... Dan, dan is het oké, okay. dan maakt het ook niet zo heel veel meer uit. Nee, want, ja. want, want je bent jaloers omdat je bang bent... dat iemand anders er met je vriendje of vriendinnetje vandoor gaat. Ja. En als je zeker weet van, ja, whatever happens... wij zijn uh, tot weet ik veel wanneer uh, met elkaar... Dat maakt het dus ook niet uit als er een of ander leuk type of een of ander uh, slechte komt. Nee, maar je hebt komt. toch altijd wel periodes. Bij ons in een jaar tijd maken we altijd alles mee of zo. Het is niet dat we dan... Ik heb nu vijf jaar een relatie alsof dat dan elk jaar alleen maar goed gaat. Ja, maar goed. Nee. Het heeft echt zijn ups en downs ook nu nog steeds. En dan op die down-momenten, dan ben ik, kan ik soms wel jaloerzer zijn dan... Uh dat dus dan ik zit denk ik ben. wel tussen je om. Ja, maar dan, ik heb mezelf wel af... want in het begin kon ik mezelf helemaal gek denken. Dat ja. ik dan echt, dan was hij uit... en dan was ik een keer niet mee uit... en dan ging er zo'n zo zo zaadje niet in mijn hoofd dan ben, zitten. Ja, ja en dat werd dan steeds erger en erger... en dan ging ik het zelf alleen maar erger maken. En dan kan ik nu wel uitzetten. Dat ik echt denk van, nou, pff, laat het maar gaan... en dat het gevoel niet zo heel groot wordt. Want dan werd het een klein ding... en dan kwam je aan het eind van de avond terug... en dan in mijn hoofd waren er dan al honderdduizend dingen gebeurd... die natuurlijk helemaal <laughs> niet waren... En ja. toch nam je het zo Hysterisch, ja. ja. Maar wanneer ben jij voor, voor het laatst echt... Wat is je ergste jaloezie moment dan geweest? Uh, ja, dat was denk ik echt toen wij anderhalf jaar verkering hadden of zo. Wat dus gebeurde er toen dan? Ja, toen werd ik ja, toen flip ik gewoon door om niks. Omdat toen was hij uit en ik was niet mee. En toen dacht ik ook helemaal dat, er iets, uh, dat hij dan... Met, hij was ook met allemaal gasten uit. En hij was, er was ook helemaal niks gebeurd. Hij had gewoon een leuke avond, maar toen kwam hij thuis. En toen was ik al helemaal... Stond ik al op fliprood. Echt om niks, zeg maar. <lacht> ja, ik kan ook best wel snel op fliprood Oh ja, joh. Ja. ja, dat is ook wel een beetje mijn ding. Maar toen dacht ik wel, oh nou moet ik, weet je, ik zit mezelf alleen maar gek te maken. Want er is gewoon helemaal niks. Er zit echt alleen maar tussen mijn oren. Dat ik, soort dingen. Ik heb wel eens een bierflesje naar mijn vriend gegooid. Oh, ja, <laughs> nou, over. Ik praat dan gewoon twee dagen niet tegen diegene. Ook als ik, als ik helemaal niks zeker weet, inderdaad, als ik jaloers ben en hij komt dan thuis van het uitgaan en ik denk gewoon dat er iets is gebeurd, dan praat ik gewoon niet. Dan zeg ik gewoon niks meer. Dan doe ik heel kort af en stil en dan. Helpt uh, het? Nee. <lacht> <lacht> maar ik doe het wel. <lacht> nou, dat is geen zak, daarom ben ik ook alleen. Lust. Zij rijden naar Radio 1. What's happening? For moments, what it is, brother? And let's talk about what we know how to talk about best. What is that? Girl, Right on. Girls. I like them fat. I like them tall. Some skinny. Some small. I got to get to know them all. Oh. Girls. Love the things they know. Love the things they show. Have to be where they go. Pretty girls. The sunshine is krijg je, als het goed is, uh, ergens op de middelbare school... seksuele voorlichting. En dan gaat het vooral over wat waarin moet, hoe het allemaal werkt in het lichaam... en wat je allemaal kan doen met het lichaam. Maar seks zit vooral tussen de oren. Wil, goeienacht. Goeienacht. Seks zit tussen de oren. Bij seks tussen de oren horen gedachten. Bij gedachten horen gevoelens. En mijn gevoelens hoort soms... en ik vind die tof om erover te praten... want het doet me meteen denken aan mijn eigen minpuntje af en toe... Jaloezie. Mm -hmm. ja. ja. Het is nooit leuk om toe te geven dat je wel eens jaloers bent, maar ik ben het wel eens. Ja, ik ook. Jij ook wel, hè? <laughs> Iedereen wel. Ja. Verkeerzijde van de liefde, hè? Ja, dat is zo, hè? Ja, dat is echt zo. Ja. Jaloezie zit echt tussen de oren. Ja. Dat zit echt, ja, alle gevoelens zitten tussen de oren. Maar uh, jaloezie is natuurlijk een rot gevoel. En het is niet iets om, uh, om trots op te zijn. Hè. Het is altijd veel fijner als je tegen je partner kan zeggen van ach, ik ben niet jaloers hoor. Want uh, ja, jaloezie uh, zorgt er vaak voor dat je ja, jezelf niet prettig voelt, jezelf heel onzeker voelt. Eigenlijk is het een, ja, een soort uiting van angst, hè? angst om iemand te verliezen. En juist die angst om iemand te verliezen kan ervoor zorgen dat je heel onaangenaam je gaat gedragen. Hè? Iemand gaat controleren en zeggen nee dat mag niet en dat wil ik niet. En iemand niet meer vertrouwt. En dat soort effecten van die jaloezie kunnen er vaak ook weer voor zorgen dat er juist verwijdering ontstaat. En dat je iemand dan in het ergste geval juist kwijtraakt. Wat ze in de Amerikaanse psychologie de self-fulfilling prophecy noemen. Prophecy. Ja. Je, omdat ja. je zo bezig bent met wat, er, wat je niet wil dat er gebeurt, dan gebeurt dat er toch. Ja. Ja. Hoe komt het dat sommige mensen van nature, nou ja ik zeg van nature, maar is dat al zo, jaloerzer zijn dan anderen? Nou ik denk wel dat er heel veel mensen uh, inderdaad van nature uh, wat eerder onzeker zijn over zichzelf. En ook al hebben ze daar objectief gezien helemaal geen reden. Ik heb hier wel de mooiste mannen en vrouwen zitten die heel onzeker zijn over zichzelf. En als je onzeker bent over jezelf, dan past jaloezie daar vaak ook wat beter bij. Dat zijn vaak mensen die in relatie ook onzeker zijn. En dan ook wat eerder jaloers zijn, zich eerder bedreigd voelen door een ander. Dus in die zin zal dat wat eerder voorkomen dan bij mensen die heel zelfverzekerd zijn. Kom jij in je praktijk gevallen tegen van ziekelijke jaloezie? Dat je denkt, wauw, dit is wel heel extreem? Ja, ja? helaas. Ja. ja, Met ziekelijk bedoel ik dan uh, ja, dat het, dat het zo'n beslag legt uh, op je leven. Hè, dat je ook uh, ja, geen moment van de dag uh, meer niet met die nare gevoelens bezig bent. Wauw, dus, uh, wat heftig. Hoe, hoe uh, die komen die dan binnen? En wat voor soort verhalen vertellen die? om een beeld te krijgen van hoe dat werkt als je ziekelijk jaloers bent. Uh, ik had een stel een paar jaar geleden uh, waarvan zij uh, echt zo verschrikkelijk jaloers was... dat uh, van zijn werk moest hij gelijk naar huis komen. Ze controleerde zijn telefoon. Hij mocht niet meer met vrienden afspreken. Hij mocht niet meer zonder haar ergens naartoe. En uh, he, dus totale controle, als het ware. Dat kan het effect zijn. En uh, ja, die man die voelde zich daardoor zo opgesloten in die relatie. Ja, dat werd voor hem gewoon niet meer leefbaar. Dus... Uh, nee. Is het iets wat zich ontwikkelt? Of was in dit geval, was zij vanaf het begin zo jaloers of wordt het, kan het steeds erger worden in een relatie? Nou, ik denk wel dat het, als het heeft te maken met, je, met jezelf, hè, met die onzekerheid. En dat in het begin, als je verliefd bent... Ja, dan is daar nog niet zo heel erg veel ruimte voor... Maar als zo'n relatie vordert hè, en, en je een beetje aan elkaar begint te wennen, dan uh, komt er ook vaak wat meer ruimte voor, uh, ja, voor uh, tijd voor een ander en is, uh, je wat meer weer naar buiten richten. Hè? En dan gaan mensen weer andere activiteiten ondernemen. Hun eigen leventje een beetje oppakken. Hè? Ja, ja. ja, en dan kan er uh, ook ruimte komen voor, uh, voor jaloezie bij, bij een van beiden of, of soms bij allebei. En ja, als die jaloezie zich dan verder ontwikkelt, dan kan het ontaarden. En wat ik net, uh, net omschreef, hè, dat je iemand als het ware helemaal in een emotionele gevangenis zet. O, en uh, ja, dat vind ik heftig. Dat, uh, dat redt geen enkele relatie. Nee. En relaties overleven dit soort extreme vormen van jaloezie ook bijna niet. Nee, nee dat gaat natuurlijk nooit goed. Nee. Wat, uh, wat zijn de eerste stappen die je moet zetten als je merkt bij jezelf... Van, poeh, ik ik ben wel ontzettend jaloers of ik word steeds jaloeser of goh, ik ik heb het niet echt onder controle of het het begint nu een realistische jaloezie te worden ja. Wat moet je dan doen? Ja, nou, op het moment dan is het eigenlijk al een hele eind gevorderd. Hè? En ik denk dat je dan eens kritisch bij jezelf te raden moet gaan van... Uh, ja, waar heeft dit mee te maken? Heb ik dit vaker gehad? Kom ik dit in andere situaties ook tegen? Hè, wat heeft dat met mezelf te maken? Want het is iets uit jezelf vaak. Hè? Ik heb het niet over terechte jaloezie. Want dat je vriend uh, in de kroeg uh, op een bar staat... terwijl er, uh, terwijl er twee bardames dames slagroom van zijn tepels likken ja, of zo. Om maar het plaatje te schetsen. Ja, of dat hij thuis komt uh, hè, uh, nou ja, met allemaal lipstift op zijn kruis. Nou ja, dat soort voorbeelden. Nee, dan heb ik het echt over uh, ja, dat, dat je vanuit jezelf heel onzeker bent... en helemaal geen uh, concrete aanwijzingen hebt... maar je gewoon helemaal niet prettig voelt op het moment dat je geliefde iets anders doet dan iets met jou... Ja, dan, uh, dan is dat natuurlijk eens eventjes een moment om, uh, om het daarover te hebben samen. Van, hé, uh, hey, merk jij dat ook? En uh, hè, wat merk ik bij mezelf? Ja, en als je daar echt in vastloopt, dan, uh, dan zou ik toch zeggen van, nou, uh, zoek daar in ieder geval hulp bij. Ga daar eens even over praten. Ga zorgen dat jouw gedrag, wat je heel erg hindert, hè, dat je daar vanaf komt. Want je kunt iemand niet 24 uur per dag in een hokje zetten. Dat kan niet. wil dus, je uh, niet, toch? Goh. Dus nee, dat wil je uiteindelijk ja. ook niet. En dat is ook niet goed voor jezelf, niet goed voor je partner, niet goed voor je relatie. Dus het, het levert het meeste op als je gaat uitzoeken bij jezelf van hey, hoe komt het nou dat ik dat zo voel. En dat mag je best met z'n tweeën gaan analyseren. Ja. Hé, hey, en een ander scenario. Wat als je een partner hebt waarvan jij denkt, nou die is zo jaloers, nou, mm -hmm. dan, dan ga ik maar niet dit doen. Dus dat je jezelf die beperkingen oplegt. Ja. Die heb je ook. Ja. Van nee, maar ik ging dat niet doen, want ik dacht, dat trek jij vast niet. Of nee, dat, uh, ik ben maar naar huis gekomen, want ik denk, ja, nou, anders... Uh, wat wat ja. doe je als je die bent? Als je die persoon bent die, van, die dat wil voorkomen, jaloezie misschien, uh -huh. omdat je uit een eerdere relatie slechte ervaring hebt, maar, maar daarom jezelf ontzettend veel beperkingen oplegt. Ja, ik vind, je kunt het zo doen, hè? Uh, maar ook daarin, ja, als je dat niet bespreekt, eerste, want het is een aanname, je weet niet eens zeker of het zo is... He, dus dat moet je eerst wel eens checken met je partner. He, want ieder mens is verschillend en je kunt wel bepaalde dingen denken... maar dat hoeft in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Uh, ja, je, je beschermt die ander als het ware dan tegen zijn eigen gevoelens. En uh, ook dat red je op den duur niet. He, want ook dat zal steeds verder gaan. En, uh, is, ja, ik vind het zelf niet handig, dus... Uh, ik zou het niet adviseren. Hè? Van praat er in ieder geval samen over. Check of het zo is. En als het zo is, ja, dan moet die ander eens kijken... hoe hij met zijn uh, jaloerse gevoelens uh, kan omgaan. Wil, ik weet zeker dat je minimaal één... en maximaal een groot aantal luisteraars... weer eventjes uh, wat ogen geopend hebt. Mm -hmm. Dank hoop... je wel. Mijn ogen open je elke week. Jo, doeg. doeg. Jaloezie. Jaloezie zit tussen de oren. Hoe ga je daarmee om? Ben je ontzettend jaloers... Of ben je met een partner die ontzettend jaloers is? Of ben jij die ene gast of een van de weinig die zegt... nee, ik heb eigenlijk helemaal geen last van jaloersgevoelens. Dat heb ik allemaal in kaart gebracht en onder controle. Ik wil al jouw jaloerse en niet-jaloerse verhalen horen. Deel ze met mij. 0800-1121. Daar wordt mijn vriendje helemaal niet jaloers van. Dus je kan me gewoon bellen, hoor. 0800-1121. Since the first day we walked the earth It's time to read the final woman's word Where there's love We don't know what we're capable of Watch my mother as a little girl He's carry the weight of the world at least I Knew for me she'd always try In these footsteps I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 Try. A woman's gonna try Vorige week draaide ik haar ook en toen bedankte ze me via Twitter dat ik haar plaatjes draaide. En toen zei ik: Sabrina Stark, als jij zulke mooie platen blijft maken, dan blijf ik ze met genoegen draaien. A woman's gonna try, hoor je. Liefde. Relaties. En seks. En seks. Radio 1. Lust. Ja, er kan van alles tussen de oren zitten. Um, je hersenen zitten daar en dus ook je gedachten. En uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat gedachten alle kanten op kunnen schieten. En ik heb uh, een dame aan de lijn die een coachingmethode heeft bedacht... waar ik misschien in mijn goede oude tijd ook nog wel wat aan gehad kon hebben. Namelijk de Mindful Analysis. Mirjam, goedenacht. Goedenacht. Mirjam, Hallo. bindingsangst. Wanneer heb je dat? Wanneer heb je dat? Uh, ik denk dat je denkt als je bang bent om je te binden. Maar ik denk ook wel dat andere mensen je wel eens zeg maar, toedichten dat je bindingsangst hebt. Echt waar? Ja. In welke dus, gevallen uh, gebeurde dat? Dat er wordt gezegd van nou je hebt vast bindingsangst. Nou als iemand bijvoorbeeld verliefd op je is en jij niet op die ander, dan willen mensen nog wel zeggen... oh, die heeft bindingsangst en daarom gaat hij niet met mij. Oh, die kan zich niet binden, die kan zich niet ja, binden. Ja, eigenlijk, en, terwijl die jou misschien niet wil. Dus soms is het het al oude... he is just not that into. Hij vindt jou gewoon ja. niet leuk genoeg of zij vindt hem gewoon niet leuk genoeg. Wanneer, ja. wanneer heb je het echt... of wanneer denk je dat je het echt hebt? Uh, nou, ik kan me voorstellen dat er situaties zijn... waarin je het hebt als je... Uh, slechte ervaringen hebt gehad, dus als je... Afgewezen bent of je komt uit een gezin waar veel ruzie was, of uh, waar de echtscheiding is geweest, of dat soort zaken. Dus als je verdriet hebt meegemaakt uh, als gevolg van, uh, uh, van mislukte liefde en als je pijn hebt meegemaakt, dat dat nog een beetje in je zit. Dus dan zit het niet alleen in je, tussen je oren, zeg maar, maar het zit ook in de rest van je lichaam. Het zit een beetje in je systeem. Hoe werkt dat dan, dat het in je systeem raakt? Want ik heb bijvoorbeeld, uh, ik kom ook uit een gebroken geschin, ouders ja. gescheiden. Hoe gaat dat dan eventueel in mijn lichaam zitten? Ja, nou ja net als, als je zegt tussen de oren is het ook een beetje moeilijk om te dan te zeggen... waar zit het dan en hoe ziet het eruit? Mm -hmm. Maar ik denk wel dat als je jong bent, uh, en ook als je ouder bent trouwens... en je, je maakt uh, erge dingen mee, dan uh, heb je schrik, hè? je hebt uh, verdriet. Dus je voelt dingen, emoties en, en reacties voel je in je lichaam... en die worden ook opgeslagen in je, in je hersens. Dus dat hele systeem dat slaat dat op als een soort uh, ja, informatie... en dat gaat vervolgens als een soort uh, waarschuwingssignaal werken... wanneer dus uh, de liefde op bezoek komt. Stel je voor ik ontmoet een fantastisch leuke man. Heb ik toevallig ook uh, recentelijk mogen meemaken. Oh, dan, geweldig. Ja, dan ontmoet ik hem en ik denk... goh, wat is hij eigenlijk leuk, wat is hij aardig. Oh, hij is ook grappig, humor, hè, heel belangrijk. Uh, ik vind hem ook nog knap. We zijn nu ja. op twee of drie dates geweest. We kunnen heel goed praten. Eigenlijk passen we ook wel bij elkaar... Ja. Vanaf wanneer komt die bindingsangst dan opsteken en op welke manier gebeurt dat over het algemeen? Ik denk dat die bindingsangst komt opsteken als je gaat voelen dat je, als je, je realiseert dat je iets voor hem voelt. En dat je daar, uh, dat je daar dus kwetsbaar in wordt. Want hij kan je natuurlijk dan pijn doen, want hij, jij vindt hem leuk en misschien, ja, stel dat hij je afwijst, dan, uh, dan, dan doet dat pijn. Dus daar wil je je tegen wapenen. En dan kies je, of dan heb je een neiging om te kiezen om er maar vandoor te gaan, dus dan... Laat je eigenlijk zien, ik ben bang om me te binden, want ik ben bang om gekwetst te worden. En ik ben bang om mezelf kwijt te raken of om uh, ja, de kous op de kop te krijgen. Dus in de onzekerheid van de verliefdheid komt die bindingsangst aansnellen. En, en wat doen mensen? Jij, jij werkt natuurlijk dagelijks met mensen die echt bindingsangst hebben. Wat doen ja. ze dan? Uh, ik weet van mezelf dat ik dan ook nog wel eens dacht... ja, maar als je dat soort films niet leuk vindt, nou, dan begrijp je mij dus niet. Ja. <laughs> Hele domme je... dingen erbij halen die eigenlijk nergens over gaan. Ja, je gaat de ander beoordelen of je gaat sarcastisch worden... of je gaat een beetje cynisch worden of je gaat heel erg veel aandacht aan andere mensen geven. Dus je, iedereen heeft daar zijn eigen trucjes voor. The cat om, uh, om het gevoel te ontkennen... en om uh, eigenlijk de angst een beetje in te binden. Doe je dat bewust of doe je dat onbewust? Dat doe je, denk ik, onbewust. Als je ouder wordt, word je daar wel steeds bewuster van. Dat is wel de bedoeling. Maar in eerste instantie doe je dat onbewust... want je weet eigenlijk niet precies waar je voor wegloopt. Voor die liefde, maar je weet natuurlijk niet precies... wat dat in de praktijk dan inhoudt. Nee, en ik denk dat, uh, dat het ook een onderwerp is... wat, wat veel wordt besproken. Omdat uh, uh, ja, mensen gaan ook wel eens met elkaar om... niet op een hele menselijke manier. Hè? Die zeggen ook van... ik heb een een relatie, alsof je iemand hebt, alsof iemand een bezit van je wordt. En jij dus ook de, het bezit van iemand anders. Maar dat is natuurlijk nooit zo. Je bent niet liefde, betekent niet dat je bezit van elkaar bent. Maar dat het betekent je? dat je? Het betekent dat het uh, ja, in essentie uh, betekent dat het geluk van de ander belangrijk voor jou is. Hmm. Mooi, mooi beschreven. Ja. Nu weet ik van mezelf dat ik, omdat ik uh, uit een gebroken gezin kom, lang heb gedacht, ook als tiener. Van voor mij is het dan dus heel moeilijk mm -hmm. om een. Goede, stabiele en vooral langdurige relatie op te bouwen. Omdat ik geen voorbeeld heb van hoe dat moet van huis uit. Mm -hmm. dat, is, dat is lang mijn reden geweest. Dat ik dacht, nou, misschien kan ik het niet. Als iemand zoals ik bij jou komt, wat gaat er vervolgens, uh, wat gaan we doen om aan die, van die bindingsangst af te komen? Ja, nou, om te beginnen gaat mindful analysis alleen maar via internet. Oké. Okay. Dus je komt niet bij me langs, maar je mailt met mij. En dan ga ik jouw vragen stellen over, uh, over jezelf. Dus jij vertelt dan je verhaal. En dan vervolgens gaan we onderzoeken in, zeg maar, in hoeverre wat je hebt geleerd. Dus zeg maar het, het, het voorbeeld wat je hebt gemist. Of dat echt nu een heel groot probleem voor je is. Want je bent nu een volwassen iemand. Dus je kunt zelf nadenken en beoordelen. En je hebt gevoelens voor mensen of niet. Dus het gaat echt om even kijken hoe het er nu met je voor staat. En dan zul je meestal zien dat je veel meer mogelijkheden hebt dan je denkt. En dat veel van de problemen eigenlijk in het verleden liggen en daar ook horen. En daar horen ze, want daar zijn ze, ja. Oké, okay. nu is het mij wonder boven wonder... nadat ik uh, een paar maanden geleden een fantastisch leuke man heb ontmoet. Ja. En nu heb ik dus verkering, grote mensenverkeering. En ja. voor het eerst in mijn leven gaat dat dus heel goed en makkelijk en leuk... en gezellig en niet dramatisch. Ja. Wat is er in mijn systeem omgegaan waardoor die bindingsangst een ding van het verleden is geworden? Als ik het aan jou als expert moet vragen. Nou, om te beginnen denk ik dat je de juiste bent tegengekomen. Ja, dat denk ik ook. Want is het is natuurlijk wel een interactie. Het zit niet alleen maar bij jou, maar het gaat ook om zijn reacties op jou en hoe hij met jou omgaat. Dus als het bij elkaar past en als dat liefde is, dan is dat sterker dan het hele verhaal uit het verleden. Dus eigenlijk een positieve ervaring ja. die je gewoon meemaakt, die kan het al bijna automatisch omdoen turnen. Die bindingsangst. En als je daar iets meer moeite voor moet doen, wat, waar moet je dan actief mee aan de slag? Ik denk met het communiceren met degene met wie je omgaat. Eerlijk zeggen, oh god, ik vind dit eng. En, uh... ja, ja, precies. En ik, ik heb het gevoel dat ik er raar uitzie of ik ben onzeker of ik durf het niet gewoon zeggen. En uh, vaak denken wij dat de ander je dan heel raar vindt, maar dat is helemaal niet zo, want iedereen heeft er last van. Iedereen heeft last van een lichte vorm van bindingsangst. Ja. Slotvraag. Ja. Bindingsangst zit dus 100% tussen de oren. En een ja. beetje in het lichaam. Ja, nou, ik denk in het, in het geheel. Bindingsangst nee. zit niet alleen in de oren, maar eigenlijk in je hele systeem. Ja. Totdat je je realiseert dat het eigenlijk alleen maar gedachten zijn. Ja. Ik vind het ja. fantastisch. Ja. De Mindful Analysis. Waar mogen mensen naartoe als ze een, uh, een Mindful sessie met jou willen doen via het internet? Dan kunnen ze naar www.mirjam.nu. En dan kunnen ze direct mailen en dan krijgen ze ook direct antwoord. Dank, Mirjam. nacht. Ja, oké. Okay. Fijne nacht nog. Jij ook. Doeg. Ja. Bindingsangst, ja, het is een woord dat vaak gebruikt wordt... en waar iedereen wel een gevoel bij heeft. En ik zou jouw gevoel wel willen weten. Heb je daar ervaring mee? Heb je een vriendje gehad? Of een vriendin die bindingsangst had ten opzichte van jou? En hoe ging je daarmee om? Vannacht hebben we het in Lust over seks, liefde en relaties tussen de oren. Dus ik wil het allemaal van je horen. 0800 1121. Lust. Lust. Lust. Radio 1. Lust. lust. Sarayda Groenhart. En zo zijn we dan... Uh... Bijna beland aan het einde van het tweede uur. Na het nieuws kom ik nog even bij je terug. En dan hebben we het laatste uurtje Lust. En in het laatste uur. Dat wordt een heel leuk uur, want ik heb heel veel toffe platen staan. Sowieso. We gaan nog even terug naar Boyd's Bar. En er is een vraag binnengekomen: een echte mannenvraag. Um, voor Tom Gorny. Want wij hebben elke week in het de derde uur van Lust um, luisteraarsvragen die door de seksoloog onze vaste seksuoloog Wil Berghuis worden beantwoord. Maar deze week was het een dusdanig vraag dat ik dacht... ik ga de vriend van de show, Tom Goornie, even bellen. Die weet alles over um, flirten en mannen... en interactie tussen mannen en vrouwen. En daar ging deze vraag over. Dus die vraag wordt uh, straks beantwoord. Maar ik heb ook veel mail gekregen over het onderwerp. Seks, liefde en relaties tussen de oren. De eerste mailtje is van Niels, 21 jaar, en hij is moleculair bioloog. Bam. Hé, hey, hé, hey, graag reageer ik op het onderwerp seks tussen de oren. Puntje, puntje, ik denk het niet. Voordat je intiem met iemand wordt, heb je, lijkt mij... een, al is het een lichte, geschiedenis met die persoon. Dat maakt dat beide op dat moment tevreden met elkaar kunnen zijn... omdat je elkaar al enigszins kent. Ik vind het begrip tussen de oren zitten ook vaag... omdat iedereen daarin een andere belevenis kent... Voor de een betekent tussen de oren opgewonden raken... voor de ander betekent het rustig aan een relatie bouwen. Dat heeft in mijn ogen dus niets te maken met aangeboren verworvenheden. Tot slot besluit ik dit bericht met de opmerking dat het onderwerp pedofilie... wat eerder zo zijdelings um, aan, uh, aan bod kwam... naar mijn mening te veel aandacht krijgt omdat het bij sommige mensen te veel losmaakt. En die willen daar niet mee geconfronteerd worden. Ik wens jullie een prettige uitzending, veel succes en groetjes. Nou, hartstikke goed. Niels, dank voor het mailen. Ik heb er nog eentje. Die is van Bilal. Ik denk inderdaad dat seks wel tussen de oren zit. Want net zoals gezegd werd... is het dat mensen tijdens seks soms meer bezig zijn met presteren... dan met genieten. En niet alleen is het voor een man belangrijk uh, dat hij klaarkomt... maar het is voor een man ook belangrijk dat zijn vrouw kan klaarkomen... Want voor mij als man moet het niet zo zijn dat alleen ik het prettig heb en mijn vrouw niet. Dus in mijn optiek is het beter om de vrouw als eerste te laten klaarkomen. En daarna kan je als man zelf... Nou, ik vind het een toptip. En ik ben, ik ben het ermee eens. Ik ben ervoor. Allemaal goed. Nou, ik zei het al, we zijn aan het uh, einde gekomen van het, uh, het tweede uurtje Lust. Straks ben ik bij je terug. Dan ga ik bellen met Tom... Zijn vriendin die had borderline en was ziekelijk jaloers. En daar wil je het een en ander over vertellen. Tom, we bellen straks met jou. Maar eerst het nieuws. Blijf erbij en ik spreek je dan straks. Tot zo.